Ik zal haar uitleggen dat uh, dit een akkoord is uh, wat, waar we al heel lang mee bezig zijn. Uh, dat het een bod is dat er al langere tijd lag. En dat uh, wij als gemeente en als VNG van mening zijn... Uh, dat je een betrouwbare overheid moet zijn en je afspraken na moet komen. En volgens die afspraken gaan de lonen met terugwerkende kracht... per 1 januari 2012 met 1% omhoog. En met ingang van 1 april met nog eens 1%. Ook krijgen gemeenteambtenaren een eenmalige uitkering. De Nederlander die zichzelf in Indonesië in brand stak is overleden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De gepensioneerde man van 69 stak zichzelf vorige week vrijdag in brand... bij de Nederlandse ambassade in Jakarta. Hij was kwaad over het stopzetten van zijn AOW en pensioen. De man overgoot zich met benzine en stak zich in brand. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Maandag overleed hij het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Rijk heeft vorig jaar minder externe krachten ingehuurd dan in het jaar daarvoor. Minister Spies schrijft aan de Tweede Kamer dat er in totaal 150 miljoen euro minder is uitgegeven. Er werd vooral bespaard bij het ministerie van Defensie. Ook de opdracht om het personeelsbestand in te krimpen hebben de ministeries ruimschoots gehaald, schrijft Spies. Er zijn inmiddels 5500 banen minder dan was opgelegd. De Russische geheime dienst zegt dat een aanslag in Sochi aan de Zwarte Zee is vereideld. De aanslag zou een protest zijn tegen de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. Onduidelijk is wanneer de aanslag gepleegd zou worden. De Russen maken melding van een grote wapenvondst in de republiek Abhazie, die grenst aan het gebied waar Sochi ligt. De man achter de geplande terreuraanslag zou de Tsjecheense rebellenleider Doku Umarov zijn.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 ANDBE verkeersinformatie. De avondspits verloopt tot nu toe vrij normaal. De meeste files staan bij Rotterdam. Eén file valt op en dat is die op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Staat bij Sniederrecht Oost, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Zo, kopje thee, lekker onderuit, even helemaal niets. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten.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 Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialist in lekker zitten. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochem. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u op deze zender Radio 1. Met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst tijd voor Eurobureau. Tijn Sade, correspondent, Europa-correspondent voor de NOS in Brussel. Hallo Tijn. Goedemiddag. Het nieuwe mantra daar in Brussel is ineens groei, groei en nog eens groei. Ja, groei, hè? Dat, dat, die moet aangejaagd worden door Euro in Europa. Mm -hmm. Na al het gesnijden en al het bezuinigen is dat inderdaad het nieuwe mantra. Nou, en ineens is er een speciale rol toegedicht om die groei te stimuleren in Europa voor de Europese investeringsbank. Nou ja, ik weet niet of jij er wel eens van gehoord had. Heel veel mensen kennen die bank eigenlijk niet. Uh, een beetje anoniem. Maar ja, plots is dus deze EIB zeer hot. Uh, laten we even luisteren naar de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, hierover. Als je 10 miljard kapitaal versterkt. Nou, die spreekt ineens vloeiend Nederlands. Ja. Maar dat nee, kan er nee, bijna nee, niet dat zijn. Geweldig, knappe man. <laughs> Ik kijk even We, voor. we waren nu al... <laughs> nee. Ja, ja, hij staat voor. We gaan luisteren naar Barroso. We gaan luisteren naar Barroso. Boosting its paid capital by at least 10 billion euros. I'd like to see this agreed at the next European Council in June. Wat zijn die tuin? Nou ja, eh, Barroso die sprak deze week al over die Europese investeringsbank. Nogmaals, ik heb er hem niet vaak over horen spreken. Maar ja, hij zegt wat al in de wandelgangen besproken wordt. Hij wil dat de, alle lidstaten, die zijn allemaal aandeelhouders van deze Europese investeringsbank. Hij vindt dat het kapitaal van die bank met zo'n 10 miljard moet worden verhoogd. Nou dan zou je zeggen, ja wat is 10 miljard? Nou, dat zul je zo meteen wel horen van de mensen van die bank. Dan kun je een multiplier effect tegenoverzetten en dan wordt 10 miljard... In Oké, okay, gaan we het zover hebben nog even luisteren om duidelijk te maken dat die Europese investeringsbank echt hot is. Niet alleen Barroso had er wat over te melden, maar ook de supercommissaris voor monetaire zaken, Reen. There is uh, a role to play for public banks uh, like the European Investment Bank. Uh. Dus de EIB moet zo er... kort maar krachtig. Maar ja. ja, ja zeer, kort, doorheen, krachtig, maar... Kun je het nog even vertalen, Tijn? Ja, dat is uh, Olly Rehn, de supercommissaris die over begrotingen gaat. Die is altijd zeer kort af. Die heeft het eigenlijk altijd alleen maar over mensen. Je moet op die 3% begrotingstekort uitkomen. Maar nu liet hij zich zomaar verleiden tot inderdaad een, een, ja, een quote... die met de toekomst te maken heeft. Heel kort dus inderdaad. Maar ook hij steunt dus een grotere rol van die Europese investeringsbank. Nou ja... Uh, ik ben nu op de Maasvlakte. Ik ben uit Brussel uh, weggereden vanochtend. Want ik mm -hmm. wil wel eens zien hoe dat nou in de praktijk werkt. Nou, de Maasvlakte is dus één van die projecten. Maasvlakte 2. Eh, dat moet dus die Rotterdamse haven nog meer power gaan geven. Nou, en die Maasvlakte 2 die is voor een heel groot deel tot stand gekomen. Met uh, geld dus van die Europese investeringsbank. Mm -hmm. Ja, je hebt een weekje geleden al geloof ik met de Nederlandse vice-directeur van de uh, investeringsbank. Die Europese investeringsbank gesproken. Pim van Balko. En hij, hij legde toen uit hoe 10 miljard meer geld in de EIB-pot stoppen. een veelvoud aan geld op kan leveren. Laten we heel even naar, daar nog naar luisteren. Als je 10 miljard kapitaal versterkt van de bank... ...betekent dat een veelvoud aan investeringen die te realiseren zijn. Dat werkt omdat de Europese investeringsbank natuurlijk nooit alleen in een investeringsproject gaat zitten... ...maar altijd maar voor een deel. Wij doen dat dan ook in samenwerking met particuliere instellingen. Niet alleen bedrijven, maar ook banken. En dat betekent dat een relatief klein bedrag een grotere effect kan hebben in Europa... Als je de EEB gebruikt als instrument, kan je meer realiseren voor de groei in Europa... dan wanneer je het alleen op structuurfondsen baseert. Ja, dat zegt hij. Die structuurfondsen die zijn voor het versterken van economische structuren in landen. Waarom zou dat minder goed werken eigenlijk? Ja, kijk, we hebben inderdaad dus nu traditioneel de EU-structuurfondsen. Daarmee worden projecten in, ik noem maar wat, in, in Oost-Roemenië... of uh, in, in, in Twente, uh, in Zuid-Spanje, worden daarmee gefinancierd. Het probleem is alleen dat je alleen maar recht hebt op uh, geld uit die EU-structuurfondsen. Als je een heel goed project tekent, hè, of een heel goed project mm -hmm. inlevert... je moet ook nog eens een keer een co-financier hebben. Dan pas komt er dus geld uit dat EU-structuurfonds. Nou uh, ja, je voelt hem al aan, dat is het grote probleem... In heel veel landen eh, is er gewoon, eh, zijn er zoveel economische problemen dat er geen cofinanciering wordt gevonden. Nou, nou zegt die EIB laat ons nou die rol spelen, laat ons dat geld lenen. Dat kun je ook veel beter controleren. Wij trekken ook allerlei particuliere investeerders en bankiers aan. En zij willen dan, die EIB, dat geld dus gaan lenen. En dan zou dat, die pot met geld in de EU, structuurfondsen... die dient dan meer als een garantie. Daar sprak ik net over hier op de Maasvlakte. Want Werner Hoyer, de directeur van de Europese Investeringsbank... samen met Pim van Balkom zijn hier nu ook aanwezig. Ze staan te kijken, ze kijken hier uit over de zee, ik ook. Zometeen, uh, ja, ligt hier dus een vlakte van 3,5 kilometer zand. Die maasvlakte, daar zijn ze dus keihard mee bezig. En uh, de directeur, Hoyer en Pim van Balkom, zijn rechterhand... Ja, die zijn apetros. Ze hebben nog nooit zoveel geld geleend uh, aan een project. Bijna 1 miljard. Ja, en uh, Werner Hoyer, de directeur van deze Europese investeringsbank... die zegt mij... Uh, dit is nou typisch een project. Uh, zo moeten wij uh, groei stimuleren in Europa. Uh, een haven als Rotterdam is van cruciaal belang... als Europa dus een sterke positie wil behouden op de wereldmarkt. Hm. Dit is een project wat lijkt te lukken. Hè? Er zijn wel minder goede voorbeelden van de EIB uh, te noemen ook. Jammer genoeg, zoals altijd. Ja. Ik ben blij dat je naar vraagt. Nou, ik vroeg net Ach, ja. hoor, je ook, ik vroeg hoor je net ook naar... Nou, de man nam het sportief op. Kijk, er zijn heel veel projecten die uh, hartstikke mislukken. Ik noem maar wat een, een high-speed trein in Spanje... ik geloof tussen Madrid en Valencia... die een uh, jaar geleden is aangelegd. Uh, veel EIB-miljoenen waren daarmee gemoeid. Nou, ja, er zitten, geloof ik, uh, zitten net negen passagiers per dag in die trein. Ja. Dus die trein die vervoert is echt eigenlijk succes. Vooral, uh, nee, zeg, nee het, dat is het, geen succes. Nee, zeg Morgen vrijdag dus. presenteert Eurocommissaris Reen. waar we het net over hadden. de stand van zaken in de lidstaten. Uh, wat verwacht jij, kort als het kan? Net zo kort nou, als ik. Heel simpel. Ja, heel simpel, uh, heel simpel. Reen, de man dus van de 3%, die zal gewoon uh, laten uh, horen. Hij heeft uh, alle begrotingen gekeurd. Hij zal even laten weten hoe alle landen ervoor staan. Hij gaat er helemaal geen conclusies aan verbinden. En dan hebben we 23 mei een extra ingelaste top van regeringsleiders over groei. Nou ja, dat hebben we er al twee van gehad. Groeitoppen. En dan zal dus deze Europese investeringsbank een grote rol spelen. Mm. Wij wachten het af, zoals dat heet op de radio. Dankjewel, je Sade. En zoals gezegd, ons economiepanel klinkende munt. Vandaag met Jan Maarten Slachter, hartelijk welkom. Van de Vereniging Effectenbezitters. En Jacqueline Rijstijk, ook hartelijk welkom. Bestuurder, toezichthouder en adviseur. En jij hebt net uh, de mooie taak afgerond. Uh, jij deed onder andere samen met Michiel Scheltema het onderzoek naar het COA. Mevrouw uh, Albayrak en uh, het, het centraal Opvang Asielzoekers. Wat daar allemaal mis was, of niet? Ja. Uh, ik weet niet of jullie daar nog iets over willen zeggen... of dat we ons gewoon in de crisis in Europa storten. Nou ja, we kunnen aansluiten bij waar we het zo pas met uh, Tijn Sade over hadden, Jacqueline. Uh, morgen is er dus een vergadering in, in Europa, in de Europese Unie... over de economische toestand. En dan wordt eigenlijk de vraag beantwoord... is die eigenlijk zo slecht en is die dan overal zo slecht? Of waar is die dan zo slecht dat we van die 3% begrotingsnorm kunnen afwijken? Um, ik denk dat, dat als, als er een uitzondering zou moeten worden gemaakt... dat je dat hoogstens kunt doen voor de paar Zuid-Europese landen... waar het echt, echt heel erg slecht gaat... en waar het mm -hmm. heel moeilijk is om uh, dat afgesproken pad vast te houden. Um, ik zou er zeker niet voor zijn om dat voor Nederland te doen. Want? Uh, dat... Eigenlijk omdat... Ik heb gemerkt in die week dat wij dat Koelhoes-akkoord uh, afsloten. Dat er een het begrotingsakkoord tussen die partijen. Het begrotingsakkoord tussen 3 ja. procent. En dat, dat levert een energie op van zie je wel, we kunnen het best. En zo ingewikkeld is het nou toch ook voor niet. Laten we het gewoon gaan doen. Als daar nu opnieuw weer over getwijfeld gaat worden... lijkt me dat buitengewoon onverstandig. Iedereen weet dat het een keer aankomt. Je mm -hmm. krijgt het in de toekomst. Die onzekerheid... Uh, Ga je terugkrijgen in de in rentes, dus die gaan oplopen. Dus dat kost je gelijk ongelooflijk veel geld. Ja, dat kost nou, ons geld. geld. Dat kost ons geld. Dat ja. kost ons geld, maar Jan Maarten slachter wordt de, de voorstanders hiervan. Die zeggen juist, ja nee, maar dan stimuleer de economie. en daar profiteren direct de zuidelijke Europese landen van. Ja, het probleem is dat er altijd wel een goede regel, reden is om af te, af te wijken van dit soort regels. Het hmm. is nooit leuk om, uh, uh, om leven aan te slikken. Uh, het probleem is, het is niet gratis. Mm -hmm. uh, geld lenen kost geld. Dat geldt ook voor de, geldt ook voor de overheid. Uh, ieder procent. Maar dan bloeden wij maar om die zuidelijke landen te helpen. Dat is ja, het dan, dat is de gedachte. Ik, ik denk het, is dat het, het is de vreemde gedachte van solidariteit? Nou, ik, ik, ik denk uh, in de eerste plaats, uh, en, en, en ik sluit helemaal, helemaal, helemaal aan bij, bij, bij, bij wat Jacqueline zegt. Uh, uh, we hebben gezien dat het dus mogelijk is om uh, um een bezuinigingspakket in Nederland uh, uh, samen te stellen. Uh, dat uh, nog steeds ruimte houdt voor, uh, voor groei. Mm. Uh, dus uh, ik geloof niet dat het, uh, dat het elkaar. Elkaar bijt. Je moet natuurlijk wel het op een slimme manier doen. Mm -hmm. uh, ja, en in... hoe ze dat gaan doen, dat weten we natuurlijk nog niet, want dat zitten ze nu te bespreken. Dus de nuances zullen ongetwijfeld nu toch wel ook op tafel komen. Maar... Nou ja, er, zijn, er zijn natuurlijk wel. Ik bedoel, de hoofdlijnen zijn natuurlijk wel, mm -hmm. wel bekend. Uh, daarvan kun je zeggen dat er wat mij betreft ook wat te veel aan belastingverhoging wordt, uh, wordt gedaan. Uh, uh, wat, wat op zich inderdaad de consumptie uh, beperkt en, en wat zegt wat, uh, uh, wat, wat, wat, wat is voor de, voor de economie. Je zou denk ik wat meer moeten zoeken in, in zuinigheid. Gingen. Nou goed, daar kun je, daar, daar moet je dan over, over hebben. Maar in het algemeen denk ik dat dit soort regels uh, je moet je eraan uh, houden. En inderdaad, je betaalt gewoon de, uh, de rekening in je rente. Ja. En hey, wat, wat, wat, wat vinden jullie trouwens van dat uh, verhaal vanmorgen in de krant? Was het geloof ik? Lans Bovenberg en. Uh, gister, andere e gister, ja, gisteren. Dat was Jacobs. Die vonden het op zich geen slecht uh, begrotingsakkoord. Wat nu uh, in de maak aan het uh, zijn lijkt. Maar te veel. Uh, te veel uh, lastenverzwaring en te weinig bezuinigingen. Ja. Jij, noemde er al, jij zei er al iets van. Wat zeg jij, Jacqueline? Ja, ik, ben, ik ben het daarmee eens. Uh, ik denk dat, uh, dat die twee heren dat, uh, dat goed zien. Uh, iets meer bezuinigen zou kunnen. En ook iets meer, dat hebben ze ook gezegd, iets meer echt structurele hervormingen. Het is nu natuurlijk, het moest in twee dagen uh, gemaakt worden... en we wilden die procent halen, dus dan neem je een paar... Een paar hele stevige maatregelen die B2B. direct B2B. veel geld opleveren. Ja, maar je ziet ook dat er aan de echte structurele problemen nog niet goed is toegekomen. Hè? Nee. De, de, zowel de, de, de, de arbeidsmarkt, de woonmarkt als de... Uh... Pensioen pensioenen, daar moet snel iets aan gebeuren. Ja. De, de, het Centraal Planbureau was behoorlijk sceptisch over dat plan, op een aantal punten namelijk. Die zeiden die 875 miljoen die jullie inboeken voor een kleinere en efficiëntere overheid, bijvoorbeeld door de ambtenaren op nul te zetten, daar geloven wij geen bal van, dat is gewoon wensdenken. Nou, ze worden, ze worden op een wenken bediend, want de partners die die, die, die uh, CAO's afgesproken hebben, met 1% loonstijging, meen ik, of ja, 1, uh, die gaan dat niet openbreken, ondanks dat mevrouw Spies de minister zegt, uh, jongens. Dus dat gat is al geschoten, 875 ja. miljoen. Ja, en als die afspraken zijn gemaakt, kan je dat moeilijk op terugkomen. Maar voor ja. de rijksambtenaar kan je het natuurlijk nog wel wat doen. Hè? Dit ging om gemeenteambtenaren. Ja. Jan Maarten? Ja, het is natuurlijk inderdaad een, een, een hoofdlijnenakkoord wat je in twee dagen sluit. Uh, daar kun je natuurlijk op detail natuurlijk heel makkelijk gaat in schieten. En daarom is het dus ook nog niet af. En daarom zijn ze nu dus inderdaad nee. aan het, uh, nog, nog aan het door, uh, doorpraten. Uh, ik, denk, ik denk wel degelijk dat je, uh, dat je het een en ander kunt doen. En waar het om gaat is dat, dat de, richting, uh, de richting is aangegeven. Uh, en, uh, en daar kun je dan op voorbouwen. Ja. Nou, maar het ging er dus juist even om en laten we dan naar Spanje gaan... dat de richting die aangegeven werd in de ogen van Bovenberg en Jacobs niet de goede is. Nee, maar daar, nou. daar ben ik het ook wel mee eens. Dat zei ik inderdaad ook net. Uh, je moet in deze situatie niet de belasting verhogen, uh, maar je moet meer bezuinigen. Okay. Maar dat is een politieke keuze. Dat is een politieke keuze. Laten we naar Spanje gaan en dan vooral de banken in Spanje. Uh, banken ja? De vierde grote bank, geloof ik. in uh, nee, Ja, die bestaat jaar. als ja. een samenraapsel van Precies. zeven regionale banken. Die is banken. Eigenlijk, eigenlijk genationaliseerd. Hè? Er, ja. er was een lening aan die bank, die is nu overgezet, omgezet in aandelen. Dat is voor miljarden, 4,5 miljard. Um, hoe, hoeveel banken heeft die Spaanse overheid eigenlijk al in handen? Weet jij, weet jij dat, Jacqueline? Ik weet het eerder gezegd niet uit mijn hoofd. Maar het is niet de eerste en de enige, hè? het is niet de eerste en de enige, maar het was wel weer heel hard nodig, begrijp ik. Ook deze bank had in... Uh, uh, gehoopt dat, uh, dat, dat de woningmarkt niet zo zou instorten als dat er nu gebeurd is. Dus dat de uh, overheid hier moest ingrijpen, uh, zat, er, zat er wel aan te komen. Ja, wat dat betekent, zij hebben... die banken hadden allemaal hele slechte hypotheken en kredieten uitstaan. Allemaal in het vastgoed, in de ja. woningbouw. Ja. Uh, maar Jan Maarten Slachter, is dat niet uh, een onoplosbaar probleem? Want uh, die leningen blijven toch slecht? Ja, maar de vraag in de is natuurlijk... zin, Slecht is in de zin van dat geld komt eigenlijk gewoon nooit terug. Nou ja, je weet, ik bedoel, op een gegeven moment uh, herstelt uh, die, die, die vastgoedmarkt in Spanje misschien ook wel weer eens. Maar het probleem is, de vraag is, uh, uh, welke gevolgen wil je daar dan uh, aan, aan koppelen? Wil je mm -hmm. inderdaad uh, de markt zo hard zijn werk laten doen dat je zo'n bank laat omvallen? Mm -hmm. uh, met allemaal... Uh, uh, met domino-effecten. Met, met, met, met domino-effecten die die economie op dit moment ook helemaal niet, niet aankan. Uh, dus het is, het, is, het, is niet ook, het is ook niet de oplossing voor, voor die slechte leningen, want die blijven slecht. Maar het is, maar het is wel ook... een oplossing voor, voor het, uh, het systeemeffect dat wat, wat die bank anders zou, zou hebben gehad. Maar is dit toch een voorzichtig begin uh, van een nieuwe bankencrisis? <laughs> Hiermee, nou ja, want je zegt al, je, je, je redt hier, het enige wat je doet is een bank overeind houden, maar uh, het is zak broekzak, hè? Ja, maar 4,5 miljard is een relatief klein bedrag. Ja, we zijn ja? ondertussen natuurlijk Echt? gewend aan, aan, aan zoveel ja? nullen... dat je 4,5 miljard relatief weinig vindt. Maar ook voor een land als ja. Spanje? Ja. Hm. ja, Spanje is, het, even... het is een groot deel. Het is de vierde bank inderdaad. Dus het is, het maar is toch een heb je de commentaar klein al kunnen, kunnen lezen... dat er een nieuwe ja. bankencrisis in de maak is. Omdat het niet over, alleen over Spanje gaat, het gaat ook over uh, Italië. Ik, ha, ik had zelf de indruk dat, dat het toch relatief geïsoleerd ook, uh, toch, toch betrekking heeft op, op Spanje, waar ook ja. een hele eigen uh, problematiek in die, in die vastgoedmarkt uh, uh, is. Da, daar is die bubbel ook wel heel erg hard ja. uh, opgeblazen. Ja. Uh, dus ik, ik zie dit niet onmiddellijk een soort uh, ripple effect door, door Europa krijgen. Nee. Als je het nou het volgende krijgt, ik las een analyse ergens en iemand die, die rekende voor dat de uh, onroerend goedprijzen in 200 jaar eigenlijk. Uh, naar verhouding niet gestegen of gedaald zijn. In de tussentijd is, er, is het enorm uh, uh, op, op en neer gegaan uiteraard. Maar als je het over 200 jaar kijkt is het gelijk uh, gebleven. En dat betekent dat je ook dus periodes kan hebben van wel 50 jaar met daling van prijzen. Stel dat ze zich dat in Spanje nou voordoet. Nou dan moeten we daar gewoon aan gaan wennen. <lacht> en, en, ja, daar ja, dat hebben is, we dan dat even de, is, de tijd de voor. Daar hebben we dan ook even de tijd voor. Dus dat is een geruststellende gedachte. Als we daar 50 jaar over mogen doen om aan te wennen. Dan is dat ook helemaal niet zo'n niet zo, niet zo vreselijk groot drama. Ik denk dat we nee. nou, überhaupt aan moeten wennen dat we dat we niet meer uh, de groeipercentages hebben van uh, die we gewend waren in de afgelopen 50 jaar. We zullen moeten wennen aan langdurige uh, 1,5% half groei in de plus en 1,5% groei in de min. Dat is een hele andere mindset. Ja. Maar dat, is, dat betekent niet dat, we, uh, dat we dat het een drama wordt. Nou ja, we moeten ook niet vergeten dat, uh, dat dit, dit is vooral een kwestie van verdeling van welvaart en mogelijkheden tussen de generaties. Ja. Uh, stuig, stijgende huizenprijzen, dat is erg leuk als je een huis hebt. Hm. Dat is helemaal niet leuk als je een huis wil kopen. Uh, dus het, bedoel, dalende huizenprijzen en gedurende wat, wat langere tijd... betekent gewoon dat meer mensen een huis zullen kunnen kopen. Ja. Uh, even, even naar Nederland, uh, uh, sorry, Tess. Nee, nee. ja? Naar Nederland. De Nederlandse Bank heeft gewaarschuwd, nog eens weer is gewaarschuwd vandaag... dat uh, de jonge huizenbezitter, de, dus de starter op de arbeidsmarkt... dat die echt een groot gevaar loopt. Nog steeds? Nou ja, worden er worden natuurlijk nog steeds uh, behoorlijk forse uh, hypotheken uh, afge afgesloten. Uh, uh, je moet natuurlijk altijd... Uh, ...bekijken wat je, wat je kunt betalen. Hm. Uh, uh, heb, je, is, is, is, heb je voldoende baanzekerheid? Uh, uh, dat blijft natuurlijk risico. Ik heb wel de indruk dat het is afgenomen. Ik heb, ik heb, het, rapport, ik heb het rapport nog niet, nog niet gelezen. Uh, maar banken zijn aan, aanmerkelijk uh, voorzichtiger geworden... ...in het, in het verlenen van, to van tophypotheek. Uh, en dat, uh, dat is denk ik wel de goede, uh, de, de goede richting. Maar niet eens tophypotheken. Wat ik hoor is dat banken ongelooflijk veel vragen stellen... ...voordat je überhaupt... Een hypotheek de krijgen. Ja. En dat zijn mensen die hebben twee vaste banen. Dat is werkelijk ongelooflijk. En ik hoor ook heel regelmatig dat het gewoon niet lukt. Ja. Dat er gewoon geen, geen hypotheek wordt verstrekt. Ja. Maar iedereen die een huis koopt, uh, zonder, er, zonder eigen geld... dat is natuurlijk nog een hele Nederlandse, Nederlandse gewoonte. Uh, ja, die... Je vindt het je hoofd ja. te zien. Die, nou, ik heb het natuurlijk ook gedaan. Uh, uh, bij, ja. zelfs bij bijna iedereen. Maar het is, ja. uh, het, je neemt een heel groot risico. En het is helemaal niet zo slecht dat we ons daar weer eens van bewust zijn geworden. Ja. Dat dat zo is. Laten we naar KPN gaan. Uh, de Mexicaanse multi-multi-multi-multi-miljardair... 52 miljard, doet, ja, geloof ik. Hè? Carlos Slim, goede naam ook. Hij is onder andere uh, de baas van... Amerikamobile, dat is een heel groot telecombedrijf... Hm. die deed, ik kwam ineens met een, een bot op een aantal aandelen van KPN. 28 procent. Uh, wil ik zo ook nog even horen waarom ook alweer dat is. En 30 of 35. Hm. Maar voor een in de ogen van KPN althans veel te laag bedrag van 8 euro. 8 euro per, 8 per 8 euro, ja, 8 euro. euro, En de staat nu op 7,70 euro. Ja, Maarten, was, was, was jij verrast? En door, uh, uh, ten eerste door, door het bot op zich... door het percentage wat hij wilde hebben en door de prijs. Nou, ik, was natuurlijk, uh, ik wist natuurlijk niet dat uh, Amerika Mobiel... want dat is uiteindelijk uh, het bedrijf dat het bot uh, doet, uh, dit zou doen. Uh, ik maar dat had van niet. Nee, maar <laughs> dat, dat had ik precies. Dan had ik uh, dat moeten, moeten melden, namelijk. Uh, maar dat er iets met KPN zou gebeuren, op zich, uh, is ook weer niet heel verrassend. De koers is hard omlaag gegaan in het de, in de, in de afgelopen jaar. Uh, het bedrijf is behoorlijk uh, uh, nou, toch, wel in, toch wel in de, pro in de problemen. Uh, dus dat daar op een gegeven moment een concurrent naar kijkt... en zegt, mm -hmm. wacht eens eventjes, dat is misschien een, uh, een, een, een, een, een hapje... Uh, wat, ik, wat ik zo kan, uh, zo kan inslikken. Uh, waarmee ik toch een voet aan de grond kan krijgen... in de Europese te telecommarkt. Uh, voor in dit geval me een Mexicaans bedrijf. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is niet zo heel verrassend. Hm, dat niet. Nou, los las ik een verhaal ergens op een uh, beurssite van een man... die rekende voor dat dat aandeel dat moet eigenlijk... is dat waard tussen de 10 en de 12 euro... En als een grote koper moet daar een fors percentage bovenop doen. En die vond dat dat mobiel... Eigenlijk 15 euro moest betalen. Nou, dat is waarschijnlijk iemand die ook zelf de aandelen KPN in zijn zak heeft. Uh, het punt is natuurlijk, een ander is waard wat, uh, wat, wat voor wordt betaald uh, ja. op, de, op de beurs. 77 dus, dus nu. Nou, het, wordt, het, het, het, het was voordat het bot uit werd gebracht, dacht ik iets van 6, uh, 6 euro zelfs. Ja, 6, dus deze is een premie ja. op, uh, op de koers van dat moment. Het staat iedereen vrij om zijn aandelen ook niet aan te bieden. Hè? Het wordt ja. ook maar een, maar een beperkt gedeelte van die aandelen wordt, uh, wordt gekocht, of tenminste, wordt het bod op uitge, uitgebracht. Nou, weet ik, die 28% die ja. deze slim waarom die 28 hoe kom je op 28% uit als dus dat je is wel willekeurig blijft als je 30 als je 30% in een beursfonds koopt dan ben je verplicht om ook een bot uit te brengen op de om te verdere openstaande aandelen. Op het geheel, ja, op het dan dan ja. wordt het een overname. Ja, dan, dan wordt is het een volledige dan? overname. Waarom moet je dat? Uh, omdat je, uh, omdat het wordt aangenomen dat je met 30% zoveel in de melk, melk te brokkelen hebt, dat het in feite uh, jouw bedrijf is geworden. En dat je, uh, dat je dus ook de oh. andere aandeelhouders de mogelijkheid moet, moet bieden om uh, uh, onderuit te komen. Nou, het is niet hetzelfde Schakelien... bij de bakker, die je wilt tien broden. Ja, maar als je tien broden wil, dan moet je alles kopen. Wat, wat, wat, wat er in het schat Jacqueline, als ik ja. nu. Uh, uh, want het ging het dus niet goed met KPN. Dus, uh, Maarten zegt, ik was niet zo verbaasd, jij ook niet misschien. Maar is dit een teken dat er, dat er een overname misschien toch dreigt? Dat dit het begin is van een nou soort ja, uitverkoop? Wat je, wat, je, wat je ziet, is dat uh, inderdaad, als, als zo'n koers heel lange tijd onderuit gaat, dat concurrenten gaan kijken. Nou, dat is dus hier ook gebeurd. Um, ze hebben belang bij een, een voet in Europa. En met uh, Nederland hebben ze ook een stuk eigenlijk? in België. Nou, omdat ze, omdat ze gewoon hun gewoon expansie. Ze hebben hm. de grootste uh, Amerika en Zuid-Amerika hebben ze nu nog. Dan ga je natuurlijk naar de naar een volgend continent kijken. En dan is hm. Europa aantrekkelijk. Ze hebben daarmee ook Duitsland en België voor een stuk in handen. Wat KPN daar ook zit. Um, in zekere zin is het, ja, als je het op, vanaf een grote hoogte bekijkt natuurlijk een, een beetje een herstel van een evenwicht. Ik bedoel, ze komen nu weer onze kant uit. We hebben hmm. natuurlijk heel lang hebben wij in die landen overnames ja. gedaan. Daar wat is ook niet vergeten. En nu is het andersom. En komen zij overnames doen bij ons? Je zag het ook. Uh, Wavin is ook gekocht door een Mexicaans bedrijf. Mm -hmm. uh, nou, uh, ja, een mooie hoogovens is gekocht meer te door te verwachten. een Indiaans bedrijf. Ja, dat gaan we of absoluut India, meer India, China. Ja, hoor. Ja. Ja. Ja, daar moeten we maar aan wennen, denk ja, ik. Ja, wat, uh, uh, iemand ging op het soort uh, uh, volksempvinden: van... Uh, jee, wij worden allemaal maar overgenomen. Maar die man zei, dat is helemaal nog niet waar. De balans ligt uh, veel meer aan onze kant... van wat het Westen overneemt in Latijns-Amerika. En er is ook helemaal geen zicht om een omslagpunt. Ben je dat eens, Jan Maarten? Ik denk dat het inderdaad nog, nog steeds zo is. Als je, als je kijkt naar de enorme spaartegoeden die wij hier hebben... de enorme pensioenfondsen die overal ter wereld uh, investeren. Nederland is dacht ik, nog steeds de grootste investeerder in Amerika bijvoorbeeld. Of hmm. misschien de tweede inmiddels. Uh, dus, dus inderdaad is dat, iets om, uh, is, is dat moment nog niet, nog niet aangebroken. En we hoeven al over die bank voor te zijn nee, mocht ook, dat zo gebeuren. Ik denk ook helemaal niet dat het nou. erg is. Uh, als, uh, als wij hier bedrijven hebben waar iemand anders meer voor over heeft dan wij zelf... Nou, laten ze de vredesnaam uh -huh. kopen. Dat, ja. is een, uh, dat is ook een manier om de markt efficiënt ja. uh, te houden. Waarom is KPN eigenlijk kwetsbaar? KPN is kwetsbaar omdat uh, uh, onvoldoende heeft uh, geanticipeerd op allerlei technologische vernieuwingen. Uh, waar natuurlijk, die natuurlijk heel snel gaan in de telecom. Um, uh, ze hebben zich helemaal niet gerealiseerd of, of, of te laat dat, uh, uh, dat via allemaal uh, uh, WhatsApp, Ping-achtige applicaties die helemaal niets kosten, dat er ook, ook dat er geen, dat, dat een bedrijfsmodel wordt, wordt aangetast. En het is natuurlijk toch een een bedrijf in een kleine thuismarkt... waar, nee. waar wereldspelers, zoals een zo Mexicaans bedrijf... een enorme thuismarkt, mm -hmm. vrij makkelijk overheen, overheen wassen. Dat is de kwetsbaarheid van een, van, een, van een bedrijf in een klein land. En als die kwetsbaarheid blijft... nu kunnen ze zich natuurlijk permitteren om te zeggen... dat bot van 8 euro, dat is ons veel te laag, dat doen we lekker niet. Maar als het nijpend wordt... zometeen dus zitten ze misschien in een positie... dat ze uh, maar moeten slikken wat er geboden ja, het, wordt. Ja, als er 15 wordt geboden... dan kan je moeilijk je aandeelhouders ontraden om dat te doen. Mm -hmm. En overigens kunnen ze ook... Ja, eh, ik bedoel, ze, ze kunnen dalen wat ze willen. Nee, maar ja. ze kunnen. Ontraden wat ze willen. Maar als ja. Amerika Mobiel zegt: ja. ik, ik bied 8 euro, wie biedt? Wie, wie, wie, wie geeft? Wie Verkoopt ja. ja. het met anderen, gebeurt Dan gebeurt dat gewoon. En dan kunnen de aandeelhouders nou bedenken of ze wel of niet ja. dat, uh, die aandelen willen Wanneer verkoop. is er nou sprake van een vijandige over, overname? Nou ja, Want dit dat, is gewoon marktwerking. Er wordt, er, wordt, er wordt gesproken van een vijandige overname als het bestuur van ondernemingen onderneming het er niet mee eens is. Ja. Dat hmm. wil natuurlijk niet zeggen dat het vijandig is voor de aandeelhouders. Nee. nee, nee, precies. Nee. Oké, okay, we hebben nog anderhalf minuut. Wilde ik jullie toch nog even vragen. Er komen waarschijnlijk toch weer nieuwe verkiezingen in Griekenland. Het wordt steeds minder onwaarschijnlijk dat het land misschien toch de eurozone verlaat. Geloven jullie, we hebben het er hier vaak over gehad, allebei nog steeds heilig in het voortbestaan van de euro? Ja, ik blijf Chatting daarin wijsheid. geloven. Ik blijf daarin geloven en ik vind dat we daar ook alles aan moeten doen, omdat het uiteindelijk toch by far het... Uh, het beste eindresultaat oplevert. Jan Maarten, jij ook nog een onwrikbaar vertrouwen erin dat het lukt, dat het overeind blijft? Ik geloof zeker in de euro of Griekenland onderdeel van zal blijven, dat is inderdaad de vraag. Maar ik denk ook dat dat wel zal blijven gebeuren. Het, de ellende is echt niet te overzien in de eerste plaats voor Griekenland als ze eruit zouden moeten. Als je bedenkt wat, wat er nou allemaal moet gebeuren met alle in, in euro gestelde contracten mm -hmm. in en met Griekenland. Dat is, dat is, die ellende is niet te overzien. Dus ik denk dat ze uiteindelijk eieren van geld zullen, zullen kiezen. Oké, okay. dus bij jullie heeft het omslagpunt er nog niet onwrikbaar vertrouwen. Oké. Okay. Ja je ja, maart We slachter. Ik ben benieuwd dat gaat wankelen. <laughs> ja, ja, precies. Elke week vragen we het. Jacqueline IJsdijk, ja. Dankjewel. Ja. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws van half vijf is er het Radio 1-journaal met Tim Overdiek. En zonder een echte rode nieuwsdraad He, moet je bekennen. We zijn in Den Haag, we wat zijn in moeilijk. Brussel. Dus we gaan de laatste er warm maken met wat leuke dingetjes. Nieuws over de Olympische Vlam, de nieuwe cd van Golden Earring. Dat is ook nieuws. Oh. Uh, truckers die het moeten gaan stellen zonder de wereldomroep. Ook dat uh, hoort er allemaal bij. Maar het maakt het volgens mij een hele aardige luistershow. Eerste hoofdpunten van het nieuws: Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De twee oudrechters Westenberg en Kalbfleisch zijn door politie en justitie gedurende een bepaalde periode afgeluisterd. Dat blijkt uit het strafdossier. De telefoontaps zijn geplaatst om extra informatie te krijgen over de mijneed waarvan de twee oudrechters worden verdacht. Het is voor het eerst dat twee oudrechters daarvoor worden vervolgd.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 De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. Een paar files vallen op op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... bij Twello, 5 kilometer. Dat is de nasleep van een vrachtwagenbrand. Twee rijstroken zijn nog dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht-Oost, 10 kilometer. Die file begint al bij Hendrik door Ambacht. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op, richting Rotterdam, is ook een aanrijding geweest. En dat was bij Hardingsvat-Giessendam. Het veroorzaakt 6 kilometer vanaf Gorkum. De linker rijstrook is afgesloten.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 met Tim Overdik. Goedemiddag. Geweld in het buitenland. Een dubbele bomexplosie in Syrië met veel doden en gewonden. Vanuit Rusland het nieuws? De verijdeling van een aanslag in de Olympische wintersportstad Sochi. Minder heftig nieuws in ons eigen uithoren. Maar toch, er staan twee kerktorens op instorten. Het gebied is afgezet, omwonenden geëvacueerd. Onze verslaggever is erbij. Hoe internetveilig is een bedrijf? Ethische hackers gaan op zoek naar de zwakke plekken. Goedwillende computerkrakers zijn dit. Het blijkt een groeimarkt in tijden van steeds meer digitale inbraken. KPN bijvoorbeeld was de eerder dit jaar nog slachtoffer van kwaadwillende hikers. Maar ook op de beurs is het telecombedrijf een gewilde prooi. Wie is er uit op een overname van KPN? U hoort het, dit Radio 1 Genaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Een dubbele bomaanslag vanmorgen in de Syrische hoofdstad Damaskus... heeft het leven gekost aan zeker 55 mensen. Er zijn bijna 400 gewonden. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hooren over de laatste stand van zaken. Sander, eerst wie heeft belang bij deze aanslag? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè? De oppositie zou je zeggen niet, want ze krijgen van de Syrische regering... meteen de schuld in de schoenen geschoven en ja, daar zitten ze niet op te wachten. Syrische regering kun je toch ook afvragen, want daar uh, is uh, er toch veel aan gelegen... om die hoofdstad Damascus, waar de grote steun voor de regering vandaan komt... om dat rustig te houden. En ja, midden in de spits twee van zulke grote explosies die de hele stad uh, kon horen... die sommige mensen omschreven als een aardbeving, die zorgden voor grote kraters in het wegdek van de snelweg waar die autobommen op afgingen. Ja, dat kun je toch nauwelijks meer rustig noemen. Dus wie heeft er belang bij? Eh, ik hoorde net een generaal hier op televisie eh, zeggen... Ja, dat, dat zullen dan toch eh, groepen van buiten zijn. Hij noemde Al-Qaeda en hij gaf er nog een andere reden voor. Ja, ik geef het maar mee hoor, zonder hmm. daar stelling in, in te nemen. Wie heeft de mogelijkheid? Dat is natuurlijk ook nog weer een, een grote vraag. Hè? Ik bedoel, het Syrische leger heeft natuurlijk de mogelijkheid... om een dergelijke eh, ontploffing te veroorzaken... Dat is wat de oppositie zegt uh, dat er gebeurd is. Maar de oppositie, uh, alles wat ik erover hoor, wat ik erover lees, mensen die ik spreek, lijkt het me toch heel sterk dat zij zo'n grote explosie, twee nog wel, dat zij dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. Want uh, in het verleden zijn er natuurlijk soortgelijke explosies en aanslagen geweest, ook in Damascus. Hoe ja. wordt die dan opgeëist als het inderdaad wordt gedaan door de Syrische oppositie? Nee, dat wordt dus niet gedaan. Nee. Uh, de, de, de, de, wat je meestal ziet, en dat is ook wat gisteren meteen zag gebeuren nadat er een, een bermbom was afgegaan bij een convoy van VN-waarnemers, is dat men elkaar de schuld geeft. En dat is een patroon wat je steeds hebt gezien. Um, bij die snelweg waar die twee autobommen vandaag zijn afgegaan, uh, ligt een groot kantoor van de militaire inlichtingendienst. Uh, vergelijkbare kantoren zijn wel vaker het doelwit geweest. Uh, ook toen zag je dat er misschien dan wel een belang is van de Syrische oppositie, maar dat dat zwarte Pieter over en weer eigenlijk meteen begint. En dat patroon dat zie je ook vandaag weer. Ja, je, je, en het probleem is natuurlijk een beetje dat, dat wij dat nooit zullen weten. Hopelijk misschien, dat is het enige wat je op dit moment kunt hopen... dat die waarnemers daar uh, nog wat intelligentie over kunnen gaan zeggen. Ja, want het is een Noorse generaal. Uh, Moed, die was daar vandaag, die bezocht de plek van de aanslag. Die heeft natuurlijk ook meegemaakt, ah. toen kort geleden die aanslag... op zijn missie was uitgevoerd. W wat zei hij van deze hele uh, kwestie? Werpelijk, Syrië heeft uh, dit niet nodig. En hij uh, riep nog maar eens een keer met klem op uh, dat, dat de partijen in Syrië allebei moeten uh, stoppen met het, het gebruik van geweld. En uh, ook de woordvoerder van Kofi Annan, dat is de speciale gezant voor Syrië namens de Verenigde Naties en de Arabische Liga die uh, herhaalde dat ook. Die zei, er is eigenlijk geen alternatief... voor die waarnemersmissie die we uh, uh, nu in het leven hebben geroepen. Ja, het alternatief is een volledige burgeroorlog. Maar dus ook daar weer uh, de oproep aan beide partijen... om die wapens neer te leggen. Maar hij gaf nog wel even een keer die volgorde aan... die in dat zespuntenplan van uh, die uh, gezant vast ligt. Namelijk... Eerst moet de grote sterke partij, het Syrische leger, stoppen met geweld. En dan de oppositie. En ja, dat is toch een beetje de volgorde eh, waar, op basis waarvan eh, bijvoorbeeld Amerika en Europa nu zeggen... Eh, Assad, de Syrische regering, die moet toch echt over de brug komen. Ja, en een veroordeling kwam vanuit Moskou. Rusland zegt, wij veroordelen het geweld. De reacties vanuit de internationale gemeenschap stromen binnen Sander van Hoorn. Dank je wel. We gaan naar Uithoorn. Het is gevaarlijk daar, rondom de katholieke kerk. De gemeente en de brandweer vrezen dat de kerkklok van 38 meter hoog naar beneden kan vallen. Uit voorzorg is het gebied rondom de kerk geëvacueerd. In Uithoorn, Menno Remeijer met uitzicht op die kerk? Ja, zeker. Ik zie twee prachtige torens. En in die torens, heb ik goed begrepen, hangen twee bellen, toch? In alle torens één. Uh, dat weet ik niet. Nou, oh, dat vraag ik een uithorende en die weet we het weer niet. Nou, ik hoorde net van een ander wel. Mevrouw die trekt ook even de lippen omhoog. Ik heb geen idee. Er schijnen uh, uh, uh, bellen in te hangen, uh, Tim, inderdaad. Uh, en die worden op dit moment schijnt het, maar dat kan ik dan weer niet zien... gefixeerd, zodat ze niet meer bewegen. De beweging die we al wel hebben gezien... dat is eh, dat er twee enorme hoogwerkers staan. En, oh, die gaat een bakje omhoog nu ook. Dat deden ze al eerder en toen ging het haantje van de toren. Ja, en dat gebeurt dan eh, in een gebiedje dat is afgezet. Rood-witte linten, hekken... Hey, dat is natuurlijk ook wel een beetje een uitje. Het is toch wel een beetje leuk om hier te kijken, toch? Ja, zeker. Ja. zeker. Want... nieuws is het niet, hè? De nieuws is het absoluut niet. Nee, ik nee. ding staat al jaren op instorten. Al jaren op instorten, ja. Is wel. zo? Ja. Nou ja, dat, dat is een beetje... Wat zeg je, Tim? Al, al jaren op instorten? al die jaren op instorten. Dat, dat is dan wat je hier hoort. Dus uh, wat doe je dan? Dan ga je ook maar eens bij de burgemeester uh, te raden. Die hebben we ook gesproken. Burgemeester Oudshorend van, uh, van Laten we even luisteren wat zij te vertellen heeft. Nou, wat, je, wat je doet is natuurlijk op het moment dat je zo'n uh, uh, traject aangaat en we hadden de aanschrijving ook al gedaan ga je natuurlijk kijken van hey, we hebben de aanschrijving gedaan naar de parochie. Daarin hadden we ook aangegeven um, uh, de parochiewoning moet worden ontruimd. Um, en logischerwijs ga je dan ook kijken wat zijn nou de effecten voor de rest van het gebied. We hebben aanvullende vragen gesteld. En op die aanvullende vragen kregen wij vanochtend het antwoord. Nee, het is een reëel risico. En dan moet je handelen. Ja, Want nu is het waren de winkels gewoon nog open en eens werden ze opruimd. Dat is toch vreemd? Nee, maar op het moment dat je zo'n besluit neemt, dan gaat alles lopen. En dan lijkt het alsof het ineens hè, van uh, uh, iedereen rouw op zijn dak kunt vallen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel erg vervelend is voor de bewoners, voor de ondernemers uh, uh, um, in dit gebied. En voor de mensen die hun dagelijkse boodschappen doen. Je ziet wat voor impact het heeft. Maar het zou nog een grotere impact uh, hebben, als ik hier moest vertellen, we hebben uh, te laat gehandeld. En um, er is nu iets ernstigs gebeurd. Ja. En die verantwoordelijkheid die heb ik willen nemen. Omwonenden stonden mee te luisteren. Sorry? Ik zeg omwonenden stonden mee te luisteren. Wat ja. Vond u ervan? Ja, het is een vaag verhaal. Vind ik nog steeds. Ja, ja het blijft een vaag verhaal. Ja, ze zegt vanochtend tegen een rapport. En ja, dat zette alles in werking. Ja, maar dat snap ik niet. Dat, is het vandaag, vandaag het rapport en dan meteen actie ondernemen? Dat moet toch al eerder bekend zijn geweest. Ja, ja, vanochtend. Ja. Moet het nou, te zeggen? Ja, nou, ik ik ik vind blijven vaag verhalen. het een, dat is in de buurt een beetje lastig, hè? Deze mensen die horen er ook allemaal bij, allemaal buurtbewoners. Dat is, uh, zijn winkeliers en zijn winkeliers. ook uh, buurtbewoners. Ja. Ja ja, ja, ja. ja. Ik ik wacht af. Ik, ik zie het ik, wel. Ik, ik hoor wat wantrouwen. Ja, absoluut. Dat is er nog steeds. Ik wil duidelijkheid graag met soort dingen. Ja, mensen willen natuurlijk duidelijkheid. Dat is logisch, want er is al een rapport dus geweest. Dat was ik even vergeten te vertellen, een paar weken geleden al. Uh, en, en daar is vanochtend aanvullende informatie over gekomen. We gaan over dat rapport uh, praten uh, straks, hoop ik, met Nico Wilgenburg... die daar veel meer van weet. Prima, dan geef ik de luisteraars als een opdracht om die rapporten te lezen. Op onze website staan ze allebei. Een funderingsonderzoek en een bouwkundig rapport. En ook foto's natuurlijk. Misschien toch maar even alleen maar naar die foto's kijken. Op onze site nms.nl. Uh, mijn nota straks. Londen lijkt wel een vesting sinds deze week. gevechtsvliegtuigen, soldaten op straat, oorlogsschepen in de Theems... allemaal natuurlijk vanwege de zomerspelen. Ook Rusland heeft de handen vol aan de beveiliging van de Olympische Winterspelen... over twee jaar in Sochi. Het nieuws vanmiddag dat de Russische geheime dienst een aanslag zegt te hebben vereideld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat is er aan de hand? Uh, na nou, aanslag. Het gaat waarschijnlijk om een, om een reeks uh, aanslagen... grotere en kleinere die, die uh, wellicht vereideld zijn. Uh, de geheime dienst zegt dat ze na maanden van onderzoek... ze zijn er in augustus vorig jaar mee begonnen... samen met hun Abhazische collega's. De collega's in een uh, aangrenzende provincie van, uh, van Georgië... die uh, eenzijdig de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Uh, die uh, veiligheidsdiensten die hebben onderzoek gedaan... Uh, naar terroristische netwerken in die regio. Uh, Sochi ligt op een paar kilometer afstand... ...van die grens met Abkhazieë. En uh, nou, de uit uitkomst van het resultaat uh, van het onderzoek is dat, uh, dat men uh, tien opslagplaatsen heeft gevonden... ...met uh, wapentuig, met explosieven, met anti-tankmijnen... Uh, ...meer dan 10.000 patronen en heel belangrijk ook topografische kaarten. En op basis daarvan heeft men kennelijk de conclusie getrokken... ...dat, uh, dat die terroristische uh, groepen die daar actief zijn... ...dat die uh, de komende 1, uh, 2 jaar in en om Sochi uh, aanslagen zouden willen plegen... Natuurlijk als doel om die, uh, uh, die Olympische Spelen, om, uh, ja, die te dwarsbomen, om een spaak in het wiel te steken. Dan nou, waren ze er al vroeg bij, want die Spelen zijn in 2014. Weet, weten ze of die aanslagen gepland waren voor tijdens de winterspelen of in de aanloop? Nou, alle details weten we niet. We weten dus uh, vooral dat, dat er heel veel wapens zijn gevonden. En dus die topografische kaarten. En er zouden ook drie arrestaties inmiddels zijn verricht. Um, dus we moeten gissen naar uh, waar ze precies de informatie vandaan hebben... over de toedracht van, van dit alles. Uh, maar de, de, Veiligheidsdienst, de Russische Veiligheidsdienst zegt dat, dat de aanslagen... Uh, zouden moeten worden gepleegd in de komende jaren. Dus in de aanloop naar, uh, naar de Olympische Spelen van, van 2014. Die wapens die zich dus nu voor, voor een groot deel in Abkhazie bevinden... Die zouden in de komende tijd naar uh, de regio Sochi moeten worden gesmokkeld in en om Sochi. Vorig jaar is in, in de buurt van Sochi in een dorpje ook al een opslagplaats gevonden. Um, wat ook niet uh, onbelangrijk is, is dat de Russen zeggen dat ze weten... dat de Georgiërs ook betrokken zijn. De Georgische Veiligheidsdienst zou uh, contact hebben met die, uh, met die terroristen. En uh, natuurlijk is hier ook de naam gevallen van Doku Omarov. Dat is uh, het hoofd van een terreurgroep. Hij is zelf Tchitjeen, een terreurgroep die streeft naar de vorming van een islamitische staat in, uh, in de noordelijke Caucasus. En dat is een man die al vaker uh, de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor terroristische aanslagen in Rusland. Nou, dat is allemaal, ja, waar dat op gebaseerd is, weten we niet. In ieder geval uh, is duidelijk dat ze ook gebruik maken van deze informatie om een steek onder water te geven aan de Georgiërs. Ze zijn gewaarschuwd. Geert Groot, Koerkamp, dankjewel. Straks een onthullende documentaire over de invloed van lobbyisten in Brussel. Kwart voor vijf, Wijnand Swaan, bij de AWB. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? De overlast door het voorspelde slechte weer die uh, valt reuze mee. Want uh, nou, dat valt er erg mee, de voorspellingen komen niet echt uit. Het is een normale avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Een paar zaken vallen op. Op de A15 zijn in beide richtingen ongeluk gebeurd bij Sliedrecht Oost. Aan beide kanten is er één rijstrook dicht. En de langste file staat op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Knoop Klaverpolder, 14 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En hoe hard het regent horen we straks van Marco Verhoef. Eerst dit. Bedrijven kloppen voor hun internetveiligheid steeds vaker aan bij adviesbureaus bureaus die gebruik maken van hackers. Bij Deloitte in Amsterdam geeft hacker Jochem van Kerkwijk een demonstratie. Wat we hier gaan laten zien is uh, aan de hand van zogeheten uh, SQL injection... gaan we proberen om in dit systeem binnen te dringen. Ik gebruik nu uh, uh, de kennis dat het wachtwoord geaccepteerd wordt... zoals uh, de server denkt dat het ingevoerd gaat worden. Dus ik maak hem nu wijs dat het wachtwoord afgesloten is... en dat ik vervolgens een ander commando probeer uit te voeren... En in dit geval is dat commando resulteert dat in een wachtwoord wat altijd waar zou moeten zijn. Nou, welkom bij de bank. Ik ben erin. De inlogprocedure is omzeild. Uh, en dan is er op logisch niveau niks meer wat, wat tegenhoudt om dat, dat uit te voeren. Jochem, hij is binnen. Hij kan dus rustig zijn gang gaan. Verantwoordelijk voor het hacken bij Deloitte is Dick Berlijn. Meneer Berlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalige bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten. Wat is dit voor een zandhaas, deze Jochem? Uh, Zandhaas is hij zeker niet, maar hij heeft wel uh, bijzondere capaciteiten. Uh, veel bedrijven weten dat ze kwetsbaar zijn op het gebied van cybersecurity... en vragen aan organisaties zoals Deloitte om uh, te kijken waar die kwetsbaarheden precies zitten. En daar heb je dit soort jongens als Jochem bij nodig, de ethical hackers, de ethische hackers... Uh, ja, die bijzondere capaciteit te hebben om uh, ons daarbij te helpen. Ja, ethisch en hacken, die halen we even uit elkaar. Te beginnen met hacken. Wat kunnen zij wat de doorsnijdbeveiliger niet kan? Nou, weet u, um, allerlei programma's waar we dagelijks gebruik van maken... die zijn geschreven met een bepaalde code, een bepaalde logica, laten we het zo zeggen. En uh, die hackers die weten heel goed hoe die logica in elkaar zit... en hoe je daar gebruik, maar ook misbruik van kunt maken. Dus zij wijzen ons erop uh, waar precies de zwakheden zitten en uh, hoe je je daartegen kunt wapenen. Althans, wat voor middelen je misschien moet toepassen om de sites die we dagelijks zoeken, toch wat veiliger te maken. Ja, Wat voor curriculum vitae ga je dan overleggen als je dit soort baantje wil hebben? Mijn eigen ervaring blijkt dat ik regelmatig uh, dit soort bedrijven heb kunnen hacken. Is dat wat zo'n jochem dan aan u laat zien? Nee, maar het zijn uh, intelligente mensen die uh, vaak in informatica hebben gestudeerd die het ook leuk vinden om te puzzelen. Het is leuk proberen erachter te komen van hoe zit dit en, en, en hoe is het opgeschreven... en dat hebben ze zo gedaan en als ik nou zo'n uh, dingetje toepas, dan kom ik er net omheen. Dus ze moeten ook nieuwsgierig zijn. Maar het zijn mensen die aan de goede kant van de streep staan, zal ik maar zeggen. Dat is de en ethiek, dan... de ethische kant. Want wat mm, maakt precies. zo iemand ethisch? Nou, dat hij zijn diensten en zijn kunsten en zijn, zijn kennis aanbent om uh, de digitale omgeving, waar wij allemaal toch in grote mate afhankelijk van zijn geworden. Maar hoe weet u dan zeker dat uh, deze club van 22 ethische hackers bij u in dienst... als zij namens een klant op gang gaan en uh, een bedrijf binnengaan via hun website... dat zij te vertrouwen zijn? Nou, dat is een uh, hele goede vraag. En 100% zekerheid heb je daar niet over. Maar het is een club die uh, volwassen is, die met elkaar over dit soort zaken ook spreken. Uh, waarbij ook een code geldt uh, onder hen. Uh, en het is goed om, om dit, ook, dit soort zaken ook met elkaar te bespreken. En niet te doen uh, alsof je in een hele andere wereld blijft. Maar 100% zekerheid, dat heb je natuurlijk niet. Maar we hebben als uh, organisatie, Deloitte in ons geval, hebben we natuurlijk wel bijzondere uh, afspraken met elkaar gemaakt. Waar we elkaar ook op controleren. Wat vinden zij zoal? Aan, uh, aan, aan, aan kwetsbaarheden bedoelt u? Inderdaad. Ja, uh, nou, die, die liggen vaak op het technische vlak. Uh, ik zal u een heel simpeltje voorbeeld, uh, voorbeeld geven. Een, een, een van de um, vaak gebruikte technieken om ergens uh, illegaal binnen te komen is wat we noemen een SQL-injectie. Dat wil zeggen dat normaliter als je een site bezoekt, je, en, uh, je gaat naar de ING of ABN-site en je zegt: Ik ben uh, dat en dat is mijn naam en dat is mijn wachtwoord dan controleert die site of u het bent en of u daarbij het juiste wachtwoord geeft. En um, als het wachtwoord uh, klopt, dan zegt u dan mag je naar binnen. Maar je kan bijvoorbeeld dat wachtwoord een beetje aanpassen... waarbij je hem ook geeft of het wachtwoord moet kloppen of 1 is 1... Uh, Eén moet, uh, moet één zijn. Ik zeg het maar even zo. Het is nee, misschien wat ingewikkeld. Ik, in ik begrijp er helemaal niks van. Begrijpt u het nou u zo, meneer Beluit? <laughs> het is ook heel specialistisch werk en daarom hebben we die bijzonder knappe mensen ook in dienst. En een grotere vraag, het, het, begrijp ik ook. Wat, een enorm toegenomen vraag. Wat, de vraag is enorm toegenomen. Dat betekent ook dat we onze capaciteit om die dienst aan te bieden aan bedrijven die zich tegen het licht willen laten houden... dat we die ook zelf hebben moeten uitbreiden. Uh, we zien dat de vraag naar dit soort uh, diensten uh, 300% is toegenomen uh, in de afgelopen twee jaar... Dus ik denk dat dat betekent dat uh, organisaties, bedrijven, uh, maar ook de, de, de, de, de publieke sector uh, zich steeds meer bewust zijn dat je een keer gehackt gaat worden. En daar kan je maar beter ook al je maatregelen genomen hebben. Want uh, ja, ik denk dat het grote publiek het ook niet accepteert dat uh, organisaties, instanties die met uh, gevoelige gegevens van ons omgaan dat die daar vloordig mee omgaan. En u leidt dat peloton-ethische hackers leuker dan tanks en straaljagers? Het is anders dan tanks en straaljagers... maar het is wel iets wat voor mij een beetje in het verlengde ligt. Uh, in het verleden heb ik met mijn collega's bij Defensie... me ook ingezet uh, voor de veiligheid van uh, ons land. Maar dan vooral extern gericht. En dit is iets wat, wat meer intern ligt... hoewel het internet natuurlijk ook uh, een mondiaal medium is. Dus ja, je praat ook over zaken die buiten onze landsgrenzen liggen. Dick Berlijn, hartelijk dank. Geen dank. 9 voor 5, Marco Verhoef met het Weer het Verkeer. Zeg, schijnt geen hinder te ondervinden van, volgens de AWB, van de regen die voorspeld was. We keken samen van naar de radar en zagen toch wel heel veel en heel donkere wolken vanuit het zuidwesten via Zeeland, Brabant, Nederland binnentrekken. Best een beetje bedreigend. Een mooie introductie, Tim. Nee, inderdaad. De, dat complexe is inderdaad wel aan het overtrekken. Dat zorgt ook voor regen, met name nu in het midden van het land. Maar die echt zware buien zijn tot nu toe uitgebleven. Ik zeg niet dat ze niet komen. Want in Limburg is het nog steeds bijna 24 graden. Nou ja, en als die zone daar langzaamaan gaat naderen, dan kunnen die buien wel gaan activeren. En dan is daar de kans op onweerhagel en zware windstoten nog steeds aanwezig. En daar kan het verkeer uiteraard last van hebben. Het is eigenlijk iets heel logisch hoor. Het is iets wat, wat redelijk hoort bij het Nederlandse weer. En ik heb me ook erg verbaasd, eigenlijk gisteren over alle ophef die over dit soort onweersbuien meteen in de media inkwam. kwam. Dit is iets wat twintig keer per jaar voorkomt. De soep, uiteindelijk. Wordt hij zo hard gegeten als hij toestemd nou, wordt opgediend? Op, <laughs> ja, nou laten we inderdaad door sommigen okay. dan. Inderdaad. Nou, het, Zoek het, is het, is het wat heter gemaakt door sommigen dan dat hij uh, opgediend had moeten worden. Zeg, het fijne van dit soort vervelende weersystemen, ze trekken weer weg. Hè? Ja. Uh, buitenland uh, kunnen ze gaan lastigvallen. Wat is de nou, verwachting voor het komende etmaal? Nou, de, de, de, de, Laten we zo zeggen, de eerste zes uur moeten we toch in Limburg... misschien delen Brabant, Gelderland, Overijssel... nog steeds rekening houden met de kans op een flinke onweersbui. Dan kan het dus inderdaad onweer hagelen. En ook windstoten tot zo'n 90 km per uur zijn gewoon mogelijk... Dat is allemaal lokaal, dus laten we zeggen dat 10% van de mensen in die regio daar dan last van hebben. De rest van de mensen hebben daar al geen last van en de rest van Nederland dan helemaal niet. In het noordwesten van het land blijft het bijvoorbeeld gewoon droog vanavond. Nou, vannacht verdwijnen de zwaarste buien, dan blijft het wel meest bewolkt. Dat betekent ook dat het niet echt koud wordt, minimaal liggen zo tussen de 13 en 16 graden. En morgen zitten we nog een klein beetje in een overgangsfase. Het wordt... 15, 20 graden, misschien nog in Limburg. Um, bewolking, enkel buitje kan. En dan in de loop van de dag gaat de wind draaien uit Noordwesten. Dan wordt die warme lucht echt weggeblazen. Wordt het dus kouder, maar Noemar, ook helder. Ja, het weekend? gaat opklaren. Nou, inderdaad, het gaat opklaren. Dus de zon morgen in de loop van de dag nog wel. En in het weekend sowieso meer zon. Blijft droog. Prachtig weekend wat weerbeeld betreft. Maar de temperatuur gaat wel wat omlaag: 12 tot 14 graden. De droge feiten van Marco Verhoeven, dank je wel voor het weekend tot ons. Niemand weet eigenlijk wie er in Brussel echt de regie voert. Dat zeggen de makers van de documentaire The Brussels Business. De film geeft een onthullend beeld van de werkwijze van duizenden anonieme lobbyisten in het hart van de Europese politiek. Correspondent Tijn Saté ging naar de première. Brussels is the second biggest capital of industry lobbying in the world. I'm a facilitator. Er was een influentie lobbygroep, de ERT. organisatie purposefully and politically op het Europese niveau. om Europese politiek te policy. Een bomvolle zaal hier in het Theater Vendôme in Brussel. Zometeen de première van The Brussels Business. Een film over, zoals de makers zelf zeggen: de schimmige wereld van de lobbyisten. Zeg maar de vierde macht in Brussel. see really that bad don't know. Ik ben nu schieur en uh, ja staat er ook een beetje bekend als een, uh, een slecht ding uh, de lobby-industrie. lobby-industrie. Why? Because it's not well known that's why. So when people don't know what it is, they don't trust it. And... It's a bit invisible. It's invisible, ja, yeah, that's it. Deze dame hier achter in de zaal die zegt ja mensen weten er eigenlijk niks van. Het is onzichtbaar, het is onbekend. Naast de Europese Raad de Europese commissie en het Europees Parlement is er dus die onzichtbare vierde macht. Officieel zijn er zo'n 15.000 lobbyisten die hier in Brussel de belangen behartigen van de industrie, van milieuorganisaties, ga zo maar door. We work for the business. <laughs> ah, you are <laughs> yourself working for the business. <laughs> yeah. Kan een NGO ook uh, lobbywerk doen? Sure, sure, yeah, yeah. I mean... Dus uh, iemand die werkt voor de auto-industrie als lobbyist, die staat eigenlijk op gelijke voet met iemand die voor de milieu of uh, de NGO-business hier werkt. Yes, well, we have different interests, but at the end, I mean, we defend different interests, but the means are the same. We hebben natuurlijk totaal tegenstrijdige belangen, maar we werken wel met dezelfde middelen, dezelfde lobbymiddelen. Ik spreek dus nu met een van de acteurs. Yes, you could say that. I used to work for the European Round Table of Industrialists, so I took part in this. The ERT, hè? de yes. Europese ronde tafel van industriëlen, een van de allermachtigste lobbygroepen in Europa. <laughs> I'm defending the business that I was involved in. Belgische europarlementarië Isabelle Durant, die houdt een prachtje voor. It's my job. It's I'm not going to be pretending that I'm going to change the world tomorrow. This is very dangerous for the politics and policies that are coming out of Brussels. Don't you want to know who we are and who's paying for us and what it is we're trying to get you to do for us? Here in Brussels we see what it happens when you have big players dat basically doen wat ze willen en we don't know wat is, you know. Mathieu Lietaar, de maker van de film. Men weet niet wie eigenlijk de besluitvorming tot stand brengt, wie het betaalt, wie de lobby's betalen. Hoe are the clients? What are the budgets? In het debat na de film werden de lobbyisten nogal aangevallen. Voelt u zich aangevallen? Criticized, but not attacked. De hoofdrolspeler in de film, de man van de Europese ronde tafel. Oké, okay, dank. u. Indeed, there is shady business going on. Industries and big representatives and big businesses have easier access. Deze dame die hier naar buiten komt, die zegt: ja, wat wel heel goed is in de film is dat er heel duidelijk wordt gemaakt dat de grote bedrijven met het grote geld veel meer vooraan zitten, beter hun mening uh, verkondigd krijgen hier in Brussel, en dat de NGOs, milieugroepen, minder geld dus gewoon ook minder macht hebben, minder te zeggen hebben daardoor. NGOs can't pay for this. It's impossible. Onmogelijk. Een verslag van Tijnserdee over Brussel en ook de bedrijven in Europa. We zien dat terug, die verwevenheid in het nieuws na vijf uur. We uh, hebben het over de Spaanse bank die uh, geld moet hebben van de Spaanse overheid. Problemen in Spanje. Uh, KPN. Uh, 10% van de aandelen zijn gekocht door Morgan Stanley. Hoe zit dat precies in elkaar? We hebben ook sportnieuws. Dick, advocaat, gaat weer naar PSV. Waarom? Dat gaan we Arno Vermeulen vragen. Tot straks. BNN Today. Die had de bijnaam de Dolle Tartaar. <laughs> de Dolle Tartaar? Geen flauw idee. Luister en kijk mee op radio1.nl. Laat niet los, Anastasia, zegt hij waarschuwend. Ik ga je hart van achteren nemen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Abdou Shaparov. Oh, ja. Uit Oezbekistan. Ja. De Dolle Tartaar, en zo werd hij genoemd vanwege zijn roekeloze sprintgedrag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.